Ab Klink van het CDA vertrekt per direct uit de Tweede Kamer. Hij schrijft aan Kamervoorzitter Verbeet dat er in de CDA-fractie voor hem een onwerkbare situatie is ontstaan na alle gebeurtenissen van de afgelopen week. Klink was een van de dissidenten in de fractie die tegen samenwerking met de PVV waren. Klink blijft wel lid van het CDA en demissionair minister van Volksgezondheid. President Obama komt met een nieuw plan om banen te scheppen en de economie te stimuleren. Het geld wordt gebruikt voor aanleg en onderhoud van wegen, vliegvelden en spoorlijnen. Obama wil verder een speciale bank oprichten die zich gaat bezighouden met de financiering van de projecten. Om aan geld te komen gaat Obama mogelijk het aantal belastingvoordelen voor olie- en gasmaatschappijen beperken. Ongeveer de helft van alle burgemeesters en wethouders heeft te maken gehad met geweld en agressie, blijkt uit een onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Van de raadsleden zegt ruim een kwart er slachtoffer van te zijn geweest. In de meeste gevallen ging het om uitschelden of bedreiging. Fysiek geweld komt veel minder voor. In het centrum van Tilburg hebben archeologen de resten gevonden van een vroeg middeleeuwse nederzetting. De fonds maakt duidelijk dat er al mensen woonden in de 8e eeuw. Dat is vier eeuwen eerder dan tot nu toe werd aangenomen. De fonds is gedaan op een oud fabrieksterrein. Daar worden woningen gebouwd. Een 78-jarige Franse vrouw heeft een week in een afgrond doorgebracht op een rantsoen van regenwater en twee biscuitjes. De vrouw was vorige week zondag bij een boswandeling in de buurt van Grenoble in de afgrond beland en kon er niet meer uitklimmen. Toen ze niet thuis kwam begonnen politie en brandweer een zoekactie. Pas zaterdag werd ze teruggevonden door buurtbewoners die waren blijven zoeken. Het weer, zonnig, middagtemperatuur rond 20 graden, morgen veel bewolking, regenachtig en niet warmer dan 15 graden. Dit was het NOS.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 We're gonna make it Just disappoint you. ZFM 20 jaar ZFM in Zandvoort En jij bent erbij FM Ze legt haar koele handen Op mijn woord En kijk me even Onderzoek Help me bij het drinken van wat water Als oh, zuster, blijf nog even bij me staan Nacht zuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht zuster, ik ben van binnen Nacht zuster, doe iets aan je pijn Nacht zuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht sister. haal ik de morgen? Nacht,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 Ik brand van binnen. Nacht zuster. Wat ben ik zonder al je zorgen? Hal ik de morgen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, zuster, ik doe iets de pijn. Nachtzuster, zuster, oh, ben ik zonder al je zorgen? Nacht zuster, de morgen? Nachtzuster, zuster, doe iets van de oh, oh, oh, oh, pijn, pijn, pijn, pijn. Nacht Nachtzuster, auw. Nacht zuster, auw. Nacht zuster, auw. Ik zonder pijn, pijn, pijn, pijn. Nacht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 The grass is really green.